Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De grootste verfproducent ter wereld, Axe Nobel, houdt last van de crisis. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 4 procent. Het bedrijfsresultaat daalde met 14 procent. De netto-winst van Axo verdubbelde vergeleken met een jaar eerder... maar dat kwam door een eenmalige belastingmeevaller... en de verkoop van de verfafdeling in de Verenigde Staten. Vanaf volgend jaar wil Axo Nobel versneld een half miljard euro besparen... onder meer door het schrappen van arbeidsplaatsen. In Rusland is oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan fraude. Hij zou voor ongeveer een half miljoen euro aan hout hebben verduisterd. Later wordt bekend welke straf hij krijgt. Medestanders spreken van een politiek proces. Navalny is altijd een belangrijk spreker bij betogingen tegen president Poetin. Hij gaat in beroep tegen de veroordeling. De hulpdiensten zijn gisternacht in Utrecht met een aantal voertuigen lekgereden op kraaienpoten. Ze waren uitgerukt na een melding dat er iemand in het Amsterdam-Rijnkanaal was gevallen. Onderweg reden ze een straat in die bezaaid was met kraaienpoten in de buurt van een woonwagenkamp. Twee politieauto's, een brandweerwagen en een ambulance reden lek. In het kanaal werd niemand gevonden. De politie vermoedt dat de melding vals was. Bewoners van het Utrechtse woonwagenkamp zeggen tegen het AD... dat zij de kraaienpoten hebben neergelegd... het zou een wraakactie zijn voor een politieinval drie weken geleden. Een Chinees museum is gesloten... omdat bijna de hele collectie nep bleek te zijn. In het museum in de stad Jizu staan ongeveer 40.000 stukken... die allemaal uit de oudheid zouden komen, zoals potten en vazen. Maar volgens deskundigen zijn ze bijna allemaal vals. Er staan bijvoorbeeld tekens op die in de oudheid nog niet bestonden. Een adviseur van het Chinese museum reageert laconiek op de ontmaskering. Hij noemt het vrij positief dat minstens 80 stukken uit de collectie wel authentiek zijn. Het weer, een zonnige dag, aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 19 tot 22 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het en Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge, 2 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen voor knoopend Badhoevedorp, 3. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 3 kilometer. de A13, Den Haag richting Rotterdam voor Delft, 3. Op de A16, Breda richting Rotterdam voor knoopend de Bresseplein, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A20 van Oefnolland naar Gouda staat voor knoopend de Bresseplein, 3 kilometer. Tot zover de verkeer. Let's <laughs> go.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 seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream muziekje. Oh, heerlijk. Mama Cash. Om, om van, bij weg te dromen. Ja, van de mama's en de papa's. Mama's maar nu solo met uh, Dream A Little Dream. Uh, wij gaan praten met uh, Albert Koper. Koper. Uh, ja, over de windmolens. Het uh, is wel Albert Koper, hè? niet Don Quixote. Korper. Korper. Ja, dat was een, was een tikfout. Tikfoutje, oké. Okay. Excuses. <laughs> Albert, in de eerste plaats ben je hier privé of vertegenwoordig je een groep mensen? Ik vertegenwoordig het BLK, de woningsplatform Leefbare Kust. Leefbare Kust. Nou, dan vallen we maar meteen in huis met de vraag... zijn die windmolens nou zo erg is, de kust daardoor onleefbaar? Uh, nee, natuurlijk niet. Je kunt ook oh. naar zijn vuilnisbeld uitstekend leven. Oh, dat is een leuke ja. Je, ja dat is een hele goede Je kunt het gewoon doen. Alleen aan de andere kant. Ik, er is ook niemand binnen het BLK die tegen windmolens is. Hè? Los van de economische gedachte die erachter zit. Of het wel uh, het meest rendabele, meest rendabele manier is om je energie op te wekken. Ik twijfel daaraan, maar ik ben niet tegen windmolens. Ja, oké. Okay. Ja, daar kan je hele discussies over hebben. Moet je wat voor ja, alternatieve bron moet je nou hebben? Maar oké, okay, laten we die d maar even... Dat is iets wat mij wel bezighoudt. Wa waarom wordt er zo weinig met die zon gedaan? Die zon die ja. is er gewoon. Niet ja, misschien voor sommige mensen iets te weinig. Maar op het moment dat die schijnt... er zijn zoveel daken waar die dingen geplaatst kunnen worden. Mm. En dan denk ik... dat is minder afzichtelijk dan bijvoorbeeld... Dat Ja, strand. en er is nog wat anders. Als je kijkt naar windmolens, dan zijn die uh, redelijk uitontwikkeld. Ja, um, en dat rendement en, en schijnt daar, dus daar, minder te zijn... dan wat men eigenlijk voorhoudt. Ja, dat, dat is, wat ik eigenlijk bedoel is... Uh, op dit moment is de grootste windmolen die je kunt neerzetten... is 6 uh, kilowatt, geloof ik, of 6, uh, 6 megawatt. Nee, 6 kilowatt. Uh, nee, 6 megawatt, sorry. Uh, dat betekent dat als je... ze. Zwaarder wilt hebben, dan zullen ze groter moeten bouwen. En er zit een grens aan. Ja. De techniek verandert niet meer. Wind is wind en windmolen is windmolen. En de, wat de magneten die erin zitten, die wekken een bepaalde energie op naar beneden toe. Het is een grote dynamo. Ja. Ja. Als je gaat kijken naar zonne-energie, dan zit dat op, nou, ik denk 20% van zijn ontwikkelingscapaciteit. Als je de wetenschappelijke bladen leest, dan zie je dat er met nanotechniek. Uh, rendementen mogelijk zijn van tussen de 70 en 80 procent. Uh, dan zeg ik, Investeer dan in dingen ja. die, waar je enorme voordelen kunt behalen. Ja, Nederland beschouwt zichzelf als een windmolenland. Uh, allang niet meer, maar goed. Ja, ik ik vraag zo. me dan af: van waar, waar zit dan die. Die, die drive van die mensen die dat dan per se willen. Is dat, dan, is dat iets politiek? Ja. Is dat iets financieels? Ik bedoel, is dat er veel belangen voor mensen bij die zeg maar, daar winst uithalen? En die zitten op de goede plekken, dus die kunnen dat naar voren schuiven? Goeie vraag. Ja. Hele goede vraag. Ik moet jullie zeggen, ik denk de combinatie is van de aantal dingen die je noemt. Er is in de jaren negentig is er een. En dan zeg ik even quote voor de luisteraars tussen vingers. Um, een beleid gemaakt dat op windmolens gericht was. En het was toen een goede beslissing. We leven nu in 2013, dat is 23 jaar verder. En als je nu gaat kijken, zou het misschien verstandig zijn... zeker als je kijkt naar eh, het, energie, het aankomende energieakkoord... waar men zegt, onze horizon is 2050... om een stap terug te doen en zeggen... wat is nu op dit moment de techniek waar je het meeste winst bij kunt behalen... Ja. En dat zou dus geen winmolen kunnen zijn. Alleen zijn natuurlijk geïnvesteerde belangen. Nou dat, dat, dan dat denk dat ik, aan, ik. Ja, de bouwers, de, de baggeraars. Um, dan denk ik, en, en de politieke beslissingen die genomen zijn. Bouw, je zegt, politie, men wil daar niet op men wil daar wil daar niet terugkomen. Ja. En het klinkt misschien vervelend om te zeggen. Maar een politicus kijkt niet verder dan vier jaar. Nee, en en na vier het jaar af. roepen ze als de dingen fout zijn gegaan... dan zegt de volgende, die zegt, ja, sorry, dat is niet mijn periode geweest. Daar heb ik geen verantwoordelijkheid voor. Nou, je houdt natuurlijk je ministeriële verantwoordelijkheid. Ah, maar okay. uh, het wordt je niet persoonlijk aangeven, nee. laat ik het zo stellen. Ja, uh, maar jullie houden je als uh, belangengroep bezig... met het feit dat ze hier voor Zandvoort er geen windmolens moeten komen. Nou, wat we zeggen is, eh, als je goed luistert naar het Kamerdebat destijds, of eh, dat de debat was, waar minister Kam reageerde op Jan Vos van de PvdA. Die zei, het is 40% voordeliger om windmolens onder de kust te zetten, ondiep water. Ja. Nou, ik kan je dus vertellen dat je zelfs voor 1% van de kosten windmolens neer kunt zetten, ondiep water. Als je het vergelijkt met eh, de oceaan. Ja. Ja. ja. Feit is dat ECN, dat is een instituut dat energieonderzoek doet, euh, uitgerekend heeft dat het 12% scheelt. Om het onder de kust neer te zetten of verder, buiten de 12 mijl. Ja, wat bedoel je met onder de kust? Niet, niet bij de Tweede Bank mag zeggen. Schrik aannemen. niet. Vijf kilometer uit de kust is op dit moment Dichtbij. het idee dat, dat, dat genormeerd wordt. Ja. Ja. Waar men nou aan denkt: vijf kilometer. Je weet niet wat je ziet, die molens. Kijk je wel eens naar Egmond toe? Ja. Weet je hoe ver die staan? Die van hem? Nee, geen idee. Kilometer of dertig? Dertig. Als je vijf kilometer uit de kust komt, dan krijg je gewoon een windmolenpark paal voor je neus. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, en een... Echt mond zijn kleine luciferhoutjes aan de horizon. Nou, dat valt ik, vind, nog wel mee ik vind dat ook nog wel meevalt, die kleine luciferhoutjes. Uh, de helderweer zie je ze heel goed, hoor. Ja, je ziet ze heel ja. goed, maar... dat klopt. Ja, nou ja, goed. Die drempel ligt bij iedereen anders. Mij storen ze dan niet. Maar... Nee, maar dat komt omdat het a. niet voor je deur is. Ja. ja? En b. Um, het is nog steeds 30 kilometer ver. Ja. Als jij straks een windmolenpark kijkt, voor je deur krijgt. Dus als je, als je op internet gaat googelen, gaat googlen op afbeeldingen, windmolens onder de kust. Dan krijg je dus echt te zien wat het gaat doen. En dat vind jij niet leuk. Als je het wel leuk vindt, dan wil ik graag met je ruilen van huis. <lacht> nou. Ja, waar, waar woont u? Aan de kust. Aan de kust. Ja. Echt letterlijk. Ja, maar het gaat niet zo om het nee, nee, nee, om mijn ik, uitzicht ik kan, waar... ik kan me de emotie wel voorstellen. Nee, het is niet eens een emotie. Het is een rationele gedachte. Waar het om gaat is, we hebben relatief weinig... Uh, mooie, schone, ongeschonden natuur in Nederland. Klopt. De kust is daar één van, één van de gebieden. Daar komen ieder jaar in Zandvoort alleen al... 4,5 miljoen mensen, dagjes mensen, kijken in Zandvoort. Verblijven in Zandvoort. En die vinden, denk ik, een groot deel ervan zal het niet leuk vinden... om tegen windmolenparken aan te kijken. Het wordt echt gigantisch. Je praat namelijk over zo'n 600 tot 800 windmolens. Hè? Niet over ja, 10. Dat het zijn er niet een paar. Maar oh. is, wat, wat, wat is zeg maar de, be, de belemmering om, om het daar neer te zetten... waar men niet vanuit de kust erop kijkt? Ik heb een uh, gesprek gehad met ECN. Met een van de mensen die het rapport opgesteld heeft... En die zegt, ik begrijp dat ook niet. Het is een kortzichtige uh, beslissing om te zeggen, laten we het lekker onder de kust bouwen. Want het is wel 15% voordeliger, geen 40%. Nee, maar er zijn dus langs die kust, of op, kort op die kust in Nederland, best wel plekken... waar je zeg maar, dan nee. vanuit die kust er niet naartoe kijkt. Nee. Of is dat niet zo? Nee. Je kijkt altijd dus Je kijkt op. altijd, net zoals je ze hier ziet bij Egmond. Ja. Als je ze bij onze plaatsen ziet zie je ze in Egmond ook. Ja. Ja, dus dat zie je altijd. Maar als je ze gewoon op Emuiden zet, Emuiden ver is een veld dat aangewezen is al. Door de overheid. Waar je je volledige 4,4... 4400 megawatt kwijt kunt. Aan Molens. Dat veld lichter, Dan hoef je maar één aansluiting te maken naar de kust toe. Want het argument is de aansluiting is zo duur. Ja. ja. En dan is het over de horizon heen. Het is prima voor de economie van Emuiden. Ja. Want uh, kan uh, offshore, hem, ja? kan niemand heeft er last van en je kunt morgen beginnen. Als je de ondertoon in het energieakkoord beluisterde gisteravond, dan werd er gezegd dat het is verschoven naar 2023, de 16%. En de reden daarvoor is dat je er gif op kunt innemen dat enorm veel bezwaarschriften tot aan Europa toe, het Europees Hof toe, uh, gemaakt zullen worden op het moment dat je kustbouw. En ik zeg dat op mijn beurt, zet die dingen dan op 50 kilometer. Dan maakt niemand bezwaar. Nee. Nee, en het veld is al aangewezen. En dat, en dat veld wat zeg maar uh, dichterbij is, hè? Waar, waar die ene kabel dan. Dat, is op, dat is op land? Ja, welk, of is dat niet op land? Wat je, wat je je, je? Nee, je had het net over een vlak bij Ermuiden. Die dus, uh, nee, dat is 50 kilometer uit de kust. Dat is 50 kilometer ja. uit de kust. oké. Okay. Ja. En dan moet dan een aparte kabel getrokken worden? Nou, dan moet altijd een verbinding naar het land worden. Ja. Je hebt bijna geen stroom waar je niks mee doet. Dus je moet het vervoeren. Ja. En het argument is dat die kabel naar de kust heel erg duur is. En dat ja. is ongetwijfeld het geval. Dat, was, is nu bij... dat kost 3 miljoen ja. euro per kilometer. Ja. Ja. En 3 miljoen per kilometer? Per kilometer, ja. nou, als deze, je... deze wordt aangeland bij Noordwijk in de buurt. Ja, maar dan is het over Q10. Dat is een ja. hele andere vraag. Ja, het ja, ja. plan. Uh, ja, maar ik denk je een onderscheid moet maken tussen Q10... Dat zit een 12 kilometer uit de, een, sorry, 23 kilometer uit de kust ja. uh, voor Zandvoort. Want we zeggen altijd voor Noordwijk, maar het zit echt voor Zandvoort. Ja. En het plan om 5 kilometer uit de kust neer te gaan zetten. Ja. En als je een heleboel parken langs rond de rondze kust neer gaat zetten... zul je een heleboel kabels naar de kant te moeten brengen. Ja. En ik zeg dan, als jij nou 20 kabels... want alles moet dubbel uitgevoerd worden, hè? Ja. Gewoon voor de, voor de zekerheid. Ja, de 20 ja. kabels keer 10 kilometer is volgens mij 200 kilometer. Klopt dat? Ja, hè? Ongeveer. Nou, ja. dan één keer een kabel van 50 kilometer dubbel uit, 100 kilometer. Bespaar je zo al 300 miljoen. Ja, precies. En het bouwen in dieper water, heeft dat nog invloed op de. Ja, eigenlijk het rendement uiteindelijk. Want het is kwestie kosten en opbreng. Het rendement is hoger qua wind op dieper water. Ja. Verder uit de Omdat je meer wind hebt, Ja. ja. Um, maar je eet. kosten zijn ook hoger om te bouwen. Ja, dat dat is 15 10 tot 15 procent. Volgens ECN. Ja het rapport dat ze onlangs uitgebracht hebben. Als ik praat met iemand die investeert in windmolenparken ver op zee... die zegt, dat is onzin. En met die meneer zitten we overigens binnenkort... bij de directeur-generaal van de heer Kamp... om hierover te praten. Oké, okay. goed. Want hoeveel bezwaar uh, kan men dus nu maken... hoeveel bezwaar kunnen jullie maken om het tegen te houden? Of is dat eigenlijk uh, een neus omdat het eigenlijk al besloten is? Nou, dat hoop ik niet. Nee. Uh, in principe zou, het geen, uh, zou er geen besluit mogen liggen. Alleen, ja, ik weet niet of je de politiek een beetje kent. Uh, over het algemeen is het zo dat als men een richting opgaat... er ook wel een onderliggend besluit is om ja, dat dan maar te gaan, gaan doen. doen ze dat ja? niet. Dus ik denk dat de enige manier om dit te voorkomen is... een heleboel lawaai maken. Uh, en ja, wat mij verbaast is dat er zo weinig mensen in Zandvoort... Uh, zich bewust zijn van wat, wat er staat zijn. te gebeuren. Ja. En wat kun je eraan doen om dat nog bekender te maken en mensen nog bewuster te maken? Uh, denk, we, we zijn van plan een stichting op te richten. Want dan zijn we een iets formelere partner uh, als, als om mee gesprek te gaan. Ja, gesprekspartner. Daar kun je bij aansluiten. Je kunt uh, zelf acties ondernemen. Je kunt ook via actie, samen met BLK acties ondernemen. We hebben contacten met ANWB uh, om dingen te ja, want de ANWB die had geloof ik een, een die had een van de onderzoek gedaan, hè? was dat de ANWB niet die dat De gedaan ANWB had? doet een onderzoek. dat nog steeds, ja. zijn ze nog mee bezig. En wat mij dan een beetje beangstigt is, als je naar de commentaren kijkt op de site, dan zie je dat een hoop mensen zeggen van, ja, wat van mij voor mij fors wezen, als die dingen daar op zee komen oh, ja, te Dat staan. vind ik zo'n, zo'n... Zullen zo, we zo even... Ja, ja, we gaan even muziekje luisteren. Even muziekje en verder, okay, dan, dan, gaan dan gaan we even even terug. Oké, wat gaan we luisteren? We gaan even luisteren naar... Uh, Please with Mick, go your own way. We zijn zo terug. Tot zo. gewonnen, zo so excited, ja. dat ik de verkeerde plaat aan kon. Maar dit waren dus de pointers sisters, met ja. I'm so Goed, excited. We gaan verder over, uh, over de windmolens. Uh, we hebben nou gepraat over uh, de toestand zoals die nu is, en wat je zou kunnen doen. Wat gaan jullie doen? Uh, ik heb uh, net gezegd dat we een stichting gaan vormen. Wat we proberen te doen aan de andere kant. Er zijn een aantal acties die op, de, op korte termijn op, uh, in gang gezet zijn. Uh, we zijn gesprekspartner bij Rijkswaterstaat. Om te kijken naar welke gebieden gaan we nu uit, worden nu uitgezocht waar windmolens kunnen geplaatst worden. Is dat een, een heuse lobby die jullie.? Dat is een heuse lobby die wij doen. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb wel eens het gevoel dat, uh, dat je als gesprekspartner wel aangehoord wordt. Maar niet zeer, zijn ze lekker tevreden? Hebben ze ook wat gezegd? Of ja. er wat mee gedaan wordt, twijfel ik altijd aan. En misschien ben ik wat cynisch en wat kritisch, maar het heeft met mijn leeftijd te maken. <laughs> Dat misschien geen... meer lawaai maken? Meer, meer lawaai, maar meer, dan, in, meer, ja. in meer in de kranten komen. Uh, dat is een ding, misschien uh, als, we een, als we een stichting zijn... dat we uh, bijvoorbeeld bij de wereldraaar door kunnen komen of iets dergelijks... Ja. dan ja. heb je cloud. Ja. Dan krijg ja. je, je beeld erbij. Uh, derde is dat we, zoals ik zei, bij de directeur-generaal van Economische Zaken zitten binnenkort... om hem uit te leggen dat het zand voor het economisch effect heeft... als je je voor de deur neerlegt, legt... Ja. Ja? Er zijn 2800 banen rechtstreeks betrokken bij toerisme in, in Zandvoort. Ja. Ja. Als je de 30% terugloopt en die rapporten wijzen, dan ben je dus gewoon duizend banen, bijna 1000 banen kwijt. Ja, en het gaat al niet zo uh, erg lekker. Word, dus... word je niet vrolijk van. Nee. Uh, dat is, een, is een, en het, een duidelijk effect, teruglopen van toerisme. Rapporten oh. uit Denemarken en Engeland, ja. die wijzen dat het uh, ongeveer 30% is. Okay. En het praat niet over de enkeling die eens gaat kijken naar die windmolens en over oh wat leuk is dit, Maar ja. gewoon structureel. En het vierde is uh, Belinda Gurnsen probeert een politieke vee te organiseren in begin september in Zandvoort. Ja. Met de heer van der Leegte, woordvoerder voor de VVD uh, op energiegebied. En we proberen ook de heer Kamp en de heer Vos van de PvdA erbij te krijgen. Kamp van de VVD. Ja. En dat wil ik hem eigenlijk laten zien. Door bijvoorbeeld op de ramen van het standpaviljoen waar we de politieke vee zullen doen... Ja. Uh, transparanter te plakken van hoe gaat het nu uitzien... als je dit voor de kust krijgt. Oh, okay. nou, ik denk dat dat wel heel erg zinvol is. Ik denk dat mensen vaak wel uh, uh, zeg maar gevoelig zijn voor fysieke bewijzen. Hè? Mensen willen zien van, goh, wat, wat gebeurt er? En als ze ja. echt zien van wat er gaat gebeuren... schrikken ze misschien ook en zijn ze bereid om daar... Uh, nou ja, een beetje meer met jullie mee te uh, doen. Uh, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb niet de illusie dat meneer Kamp... Uh, Schrikt van niets, ik zie hem nee, ook nooit niet emoties kan, tonen. Maar <laughs> de mensen, de mensen die hier in het dorp er meer dat betrokken zou meer zouden zijn, ja. moeten zijn. Ja, en dat, uh, ja, dat, nogmaals, dat valt me redelijk tegen dat je als we met mensen praat, zei, ja en. en je realiseer je dus niet. Kun je nog herinneren die boot uh, in het voorjaar die hier voor de kust lag? Ja. ja. ja. ja. ja ik, keek daar, ik, ik zag het s'nachts gebeuren, ik keek erop. En de, volgens mij, in mijn beleving lag die boot twee kilometer op de tweede zandbank. Ja. Hij lag dus drie kilometer uit de kust. Ja, alsof hij bij de kust was. Juist. Ja. En die boot is dus 30 meter hoog. Die windmolens die wij voor de kust gaan krijgen... als je praat over 68 megawatt... zijn 230 tot 300 meter hoog. En nogmaals, niet één, niet tien. Je praat over 600 windmolens... die geplaatst moeten worden... om de 4400 megawatt te kunnen opwekken. Ja. Zonder het, zeg maar, belachelijke... Te willen maken, zouden wat, wat uh, meer ludieke acties uh, niet uh, helpen om het, om het nog meer naar buiten te krijgen en nog meer aandacht te krijgen? Want als je, als je wat ludieks doet of je doet iets wat zeg maar net even buiten de normale. Uh, nou ja, gangbare acties is. Dan krijg je meer publieke aandacht. Hè? We hebben het net over de wereld draait door. Nou, die, uh, Draagvlak hè. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, men, men is zeg maar, gevoelig voor alles wat, wat anders is en waar je. Heb je een paar ideeën? Nou. <laughs> Nee, niet specifiek, maar ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen... dat er mensen zijn die creatief genoeg zijn om dat wel te bedenken. En die, nou, die zou je eens moeten benaderen. Neem in dat geval contact op met onze secretaris uh, Henny van der Leden. Hennie van der Leden. Ja? Nou, ik, ik ken Naam maar Hennie. Namelijk adres dus bekend bij de redactie. Ja, is er bekend bij ons. Uh, presenteert ook af en toe. Dus, en Hennie is presentatief. Ja ja. ja, ja, I know. En we hebben uh, inmiddels, en dat is uh, een aanvraag gedaan, om de kust voor zand voor het wereld van UNESCO te krijgen. Ja. En dat kreeg redelijk wat landelijke dekking in kranten, radio en tv. Maar ja, uh, de minister heeft nog niet geantwoord op het verzoek. Nee, want en dat, dat kan hem wel even lastig. Weer. Dat is lastig voor hem, nee, ja, dat denk ik. Nou, het is een andere minister. Een ja. Ja. Maar die gaan elkaar ook niet in het vaarwater zitten. ben Best bang van voor niet. Voor nee, precies. Ja, ja, Goed. We weten weer alles. We zijn weer uh, op de hoogte, denk ik. En zeker van jullie plannen. Uh, ja. jullie, jullie laten het er niet bij zitten. Nee, we gaan door. En helpt het niet, heb je in ieder geval het best gedaan. Ja, en helpt nog, het wel, nog even één dan, dan, kort uh, vraagje. Ja? Jullie zijn een belangrijke groepering. Uh, maar ondernemers in Zandvoort en langs de kust... Uh, ja. Doen mee bij jullie. Ja, ja Alle Ze zijn niet alleen bewoners. Nee nee, nee, nee, nee. Standpachters zijn zich ook heel erg bewust okay. van het probleem. En standpachters kunnen niets meer doen aan Q10. Wij, nou, denk ik, ook niet. Dat is het park dat 23 kilometer uit de kust komt. Maar zowel de plaatselijke politiek, de Noord-Hondse politiek, de Zuid-Hondse politiek, alle kustgemeenten. Uh, als strandpachters in Zandvoort, Noordwijk, zijn absoluut tegen het plaatsen van windmolenspannen onder, onder de kust. Die ja. ziet echt het effect wel. Ook dat maakt het ja. draagvlak wat groter. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En de tamtam ja. -tam wat. Ja, maar het is, het, is, het is nog steeds te lokaal. Het moet landelijk. Ja, uh, ja het moet ja, nou ja, Zoals ja. u zelf zegt, de landelijke media, wereld draait door ja. of wat dan ook. Ja. Zou natuurlijk geweldig kunnen helpen. Dat zou heel erg kunnen helpen. Ja, ja. oké. Okay. Bedankt voor uw komst voor ja, toelichting. U ook bedankt. We weten waar het staat en wat er en, staat te gebeuren. En als er weer iets te melden is hierover, dan uh, neem gerust contact met ons op. Dan uh, Doe ik. gaan we erover praten. Nee, weer. Goed, en dan gaan we nu toch echt <laughs> luisteren naar uh, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. <middels> Zijn eigen weg. Ja, we jullie ja, gaat zijn eigen weg zo met Fleetwood. Ja, back. heerlijk. Ja. Aangeschoven zijn twee dames: Leslie van... en Joyce van de Recreade. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had vandaag. een heleboel vragen? Nou indeed. ja, een heleboel. Ik had uh, wel even gekeken en toen dacht ik, nou dat wil ik ook wel weten. Maar goed, Recreade. Voor wie is dit nu eigenlijk de Recreade? Uh, recreade is voor alle kinderen uit Zandvoort van 4 tot 12 en eigenlijk is ook iedereen van buiten Zandvoort is gewoon welkom. Ja. Hoe, hoe is dat ontstaan, de rekenjade? Nou, 46 jaar geleden is het opgestart... Hè, voor wow. uh, de kinderen die uh, hier in de vakantie eigenlijk weinig te doen hadden. Ja. En daardoor is uh, deze vrijwilligersorganisatie ontstaan. Pittig tijdje geleden. Ja, ja. zeker weten. Bijna een jubileum. Ja. Bijna naar de 50, 50 ja. ja. Dat is, dat is echt uh, dat is wel bijzonder dat het ook zo lang kan blijven bestaan. Maar goed, ja. dat komt door de vrijwilligers. Hè, ja, we zijn echt afhankelijk enorm... van vrijwilligers. Uh, ja, precies. En uh, waarom zijn er twee teams? Want uh, ik, ik zag dat er een team Noord en een team Centrum is. Waarom is dat? Is dat omdat het anders te ingewikkeld wordt om het bij elkaar te krijgen? Of is ja, dat gewoon makkelijker? Je zit sowieso qua locaties. Je hebt gewoon, omdat je soms wel honderd kinderen hebt... Uh, als je echt ruim gaat kijken, dat red je gewoon niet op één locatie. Dus daar zijn de locaties die we hebben, zijn daar te klein voor. Ja. En door het op twee locaties te houden, is het voor ouders ook makkelijker te bereiken. Want je hebt de ouders van Centrum, die gaan naar Centrum. En de ouders uit Noord, die kiezen voor Noord. Ja. En daardoor is het voor de kinderen heel makkelijk om daar naartoe te komen. En de kinderen kunnen ook kiezen wat ze willen. Het ene project gaat knutselen bijvoorbeeld, het andere die heeft ja, een buitenproject. En dan kunnen ze kiezen wat ze leuk vinden op dat moment. Elk, elk, uh, elk team heeft zeg maar zijn, eigen, zijn eigen programma. Ja. En daar kunnen mensen dan ook op in. Kiezen. klopt. En is er ook een, ja ik, ik durf het haast niet te zeggen want het is prachtig weer buiten, is er ook een slecht weerplan? plan? Uh... Ja, je houdt er helaas wel altijd rekening mee dat dat kan. Gelukkig zijn de activiteiten meestal zo ingepland dat je zowel binnen als buiten de activiteiten met de kinderen kan doen. En je hebt altijd wel met je teamleden een plan liggen van wat als, het, als we niet naar buiten kunnen. Vaak valt er dan wel iets te schuiven binnen je thema of Eigenlijk ja. wordt dat wel opgelost. Nou, dat is wel heel mooi. En die prijs, ja, dat is gewoon belachelijk niks, zeg maar. Hoe, hoe lukt dat zo, die prijzen zo laag te houden? Ja, we zijn gedeeltelijk afhankelijk van subsidie. Van de gemeente krijgen we. Okay. En de activiteiten die we doen zijn ook gewoon heel erg laagdrempelig. En dat is ook wel... Uh, de activiteiten die we doen kosten gewoon ook niet heel veel geld... En en we zijn ja. allemaal vrijwillig, dus dat is ja. ook. Uh, nou ja, goed, maar je hebt natuurlijk vaak wel wat kosten, zeg maar materiaalkosten en dat soort dingen. Dus die moeten natuurlijk toch betaald worden. Maar dat wordt aardig kiet gespeeld met uh, giften en uh, subsidie. Jullie, krijgen jullie ook uh, zeg maar materialen? Die, worden die ook gesponsord? Of is nee, dat... materialen niet, maar we krijgen wel um, vanuit de gemeente krijgen we een bepaalde subsidie. En inderdaad, we krijgen regelmatig giften die we kunnen gebruiken. En eigenlijk al het geld wat we binnenkrijgen gaat rechtstreeks naar de kinderen en de activiteiten die we doen. Dus het is een pure winstsituatie in dit geval. En nog, nog een andere, um, zeg maar, um, nou... Nou weet ik niet meer wat ik zou wou zeggen. Ja, maar ik heb nog wel een vraag. Wist het. Ja, jij ja, ja. wist het. Ik had nog een nee, andere vraag, maar die komt zo wel. De medewerkers. Ik heb van vorige keer begrepen dat het gedeeltelijk vrijwilligers zijn. Pedagogen in opleiding en, en vakmensen. Dat dat daar een mix van is. Klopt dat? Ja, alleen het zijn wel allemaal vrijwilligers. Dus eigenlijk iedereen die bij ons uh, helpt... zijn allemaal wel mensen die een klik hebben met kinderen... of die inderdaad of in het onderwijs werkzaam zijn... of die een pedagogische opleiding hebben. Ja. Of maar affiniteiten we zijn al, hebben met het werk. Of affiniteiten ja. Ja. Dat brengt me naar de volgende vraag. Worden de mensen gescreend? Op goed gedrag? dergelijke? Want ja, dat speelt eigenlijk uh, heel erg... Nou, het is vooral heel erg via-via mensen. Er komen weinig mensen die we helemaal niet kennen daarbij. Ja, ja. Dus het is heel erg van... Uh, ik ken al wel iemand die ook leuk vinden zou om te komen helpen, zeg maar. Ja, maar... En je ziet dat heel veel kinderen van vroeger... die zelf naar recrearen kwamen, dat die blijven dat die... hangen. Ja, ja. En dat is ook wel heel leuk, want die, die komen die eerst helpen. helpen. Ja, die komen eerst ah, ja. helpen als teamleden ondersteunen. En we hebben een aantal teamleden, ook dit jaar weer... die gewoon vroeger altijd zelf naar recrearen kwamen... en die nu meedraaien op project. Ja, maar kan ik als ouder mijn kind met een gerust hart aan jullie toevertrouwen? Zeker weten. Dat bedoelde ik met dat ja, screenen. Ja, wij houden het ook vanuit het bestuur uit ook, uh, in de gaten natuurlijk, hoe het allemaal loopt. En, uh, ja, dat Spel, is, wel, dat is een zorg. Rustig, hè? Het is jammer genoeg dat dat zo is, maar dat is wel een zorg van tegenwoordig. Ja. Dat, uh, je, je bent je kind bijna een dag kwijt en, en je weet niet wat ermee gebeurt. Ja, het zijn twee uurtjes per dag. Ja. En doordat je ook... Uh, je houdt het of in Noord of in Centrum, Het blijft ja. allemaal redelijk dicht bij locaties. Dus, het is ook, uh, dus ja. wat dat er gaat zijn het redelijk veilige activiteiten die je onderneemt. Ja. Uh, speelt Centerparks nog een rol dit jaar bij recreatie? Nee, dat gaan we dit jaar niet doen. We hebben uh, dit jaar twaalf teamleden. En die zijn verdeeld over twee projecten. Ja. Vorig jaar was het toch wel zo. Dat Centerparks ja. ook ingeschakeld is. Toen was. hebben we nog meer teamleden. Dus ja. toen hebben we het over drie projecten verdeeld. En nu ja. verdelen we het weer over twee projecten. Ja, ze ja. ja, dus zitten nu in pluspunten in Noord ja. en in het uh, jeugdhuis in Centrum. Dat betekent dus slecht weer, dat je in ieder geval een dak boven je hoofd ja. hebt. dat is ja. op allebei de locaties ook. Dat, uh, dat is veilig in ieder ja. geval. Ja, en altijd naar binnen activiteiten gaan doen. Als jullie uh, zeg maar weer uh, na, uh, na, na zo'n zomer uh, nou. Dan gaan jullie natuurlijk met elkaar praten. Hoe is het gegaan? Uh, zijn er verbeterpunten? Want je moet natuurlijk steeds weer opnieuw uh, dingen gaan bedenken. Hè? Want je kan niet steeds elk jaar met hetzelfde programma komen. Wie, wie zijn de creatieve breinen bij jullie? Of is dat iets wat met het team gewoon uh, naar boven borrelt? Nou, Het concept van Recrea is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat wel, hè? de opzet ervan. En hoe de projecten worden ingevuld... Dat wordt door de teamleden gedaan. Ja. En we hebben altijd een introductieweekend met de teamleden. En dan worden de rode draden bedacht van het verhaal en de activiteiten en al die dingen. Zijn er ook dus dingen die, die terugkomen elk jaar of ja. is het toch helemaal anders elk jaar? Nou, we hebben elk jaar sowieso twee keer per week volkstans en poppenkast. Dat is aanstaande zondag beginnen we om half zeven bij de FOMAR en om half acht op het Raadhuisplein. Ja. En dat is eigenlijk de opening van Recreare. En dat is iets wat altijd terugkomt. En Santa Krampi, dat is ons grote slotfeest... is op 26 juli dit jaar. Ja. Dan zijn er allemaal activiteiten. Raadhuisplein is dat, hè? Ja, klopt. En kost, we hebben we ook Kost 3 euro, nou, dat, dat kost je ook niet de kop natuurlijk. Nee, dat zijn en allemaal wat krijgen ze daarvoor? Wat, wat is daar de, de hoofdmoot? Of is, of is dat nog niet te zeggen? Nou, het zijn twaalf verschillende activiteiten ongeveer. En dat gaat echt van zeepjes maken tot appels versieren... tot het maken van een button, kaarsen dompelen. Gewoon gezellig. Ja, gewoon allemaal leuke activiteiten. En wat ook altijd wel heel leuk is, is de Vossenjacht. Die is aanstaande dinsdag om zeven uur. starten we ook vanaf het Raadhuisplein. Om zeven uur s avonds, hè? Dat is ja, wel heel ja. erg spannend natuurlijk. Ja. En hoe lang duurt dat? Een uurtje ongeveer. We oh, lopen okay, alle teamleden dus... lopen verkleed door het dorp en die moet je zoeken. En dan uh, is het oh, altijd een van is... de grootste... Dat ja, vinden zeg maar. prachtig, hè? Ja, ja, ja dat klopt. Dat maar morgen begint het dus om uh, half zeven morgenavond met poppenkast en volksdansen bij de Volmar ja. op het plein. Ja, klopt. klopt. En daarna gaan we met allen, pakken we alles weer in en dan zijn we om half acht zijn we op het Raadhuisplein. En daar doen we het hele uh, optreden van de poppenkast en de doen we nog een keer. Oh, okay. Dat is de kick-off. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Uh, mensen die hun kinderen willen aanmelden... moeten gewoon komen daar. Ja, ze dus kunnen gewoon daar naartoe komen en kijken uh, en En voor overige activiteiten gewoon telkens komen... Gewoon erheen gaan. Ja, we werken niet ja, met een inschrijflijst of iets. Het is allemaal... Uh, we okay. zien op, en, op het moment zelf en veel kinderen er voor de deur staan. Dat is wel een met, leuke Ja, uh, Merken jullie ook dat er uh, zeg maar, buiten Zandvoort uh, vandaan ook nog kinderen komen? Dat, dat bijvoorbeeld mensen die ja, via internet gaan zoeken van... Goh, ja ik vind het eigenlijk wel leuk als mijn kind een dagje in Zandvoort uh, iets Soms leuks wel. kan doen. Dat ja? gebeurt Soms, wel, maar ja. niet zo heel veel. Niet zo heel veel. Nee, je merkt toch dat het voornamelijk wel echt een Zandvoorts ding is. En uh, dat ja. is ook leuk. Maar iedereen is welkom. Dus ja. het is altijd leuk als er wel Uiteraard. mensen van buiten komen. Iets wat puur alleen van Zandvoort is, of wordt dat op andere plekken ook gedaan? Nee, wij zijn echt een, een Zandvoortse puur. organisatie die, ja. uh, die dit opneemt. Zeg. Nou, helemaal leuk. Zeker. We weten. zijn op de hoogte. Uh, jullie uh, heel veel succes en sterkte. Mooi weer, vooral. Ja, dat weer. Dat en veel kinderen wel mee. Hè. Dat, dat blijft Bedankt, gewoon. Deze uh, maand blijft het mooi weer, hebben we bedacht. Daar duimen we voor. Ja. Nou, Bedankt voor jullie grond. Graag thuis. Dank je wel. Goed, onze volgende gast. Pieter Joustra. Gaan we nog een muziekje doen? Nee hoor, we gaan, nee, we gaan gewoon doen. gelijk praten. Ook oh, ja, goed. Pieter Joustra. Ja, Jouwstra, Pieter die, Pieter die, die, ja die praat er wel. Hoi ja. nee, Pieter, Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Ja, zo. Ja, gaan zullen We eens praten over de Lions Club Zandvoort. Oh, dat is goed. En wat ze zo allemaal doen. Nee, je zit met een speciale doel: een, een benefietconcert van de Lions Club. Dat klopt. Maar ik denk dat het goed is als ik eerst iets vertel over de Lions. Want, Prima. Uh, ja, maar dit is iets, ik, ik ben natuurlijk altijd op internet aan het spoken om te kijken of dat ik dan wat kan vinden. Maar dat is altijd wel lastig bij... Uh, de nee, nee, nee hoor. Nee, dat is, dat is heel makkelijk te vinden. Als je gewoon naar lionsnederland.nl uh, gaat, dan vind je een heleboel gegevens. Maar ook over Zandvoort specifiek. Ook over Zandvoort, Lisa... L-I-Z-A, Zandvoort.nl En daar vind je alle gegevens. Goed zo. Maar even over de Lions. Eh, die is opgericht in 1917. Eh, met in Amerika. Met als doel om eh, mensen te helpen. Eh, het woord is dan ook. wie serve, wij dienen. Nou, mondiaal zijn er op dit moment 1,4 miljoen leden. Eh, lid van de Lions Club. 1,4 miljoen. Verenigd in 47.000 clubs in 205 landen over de hele wereld. En al die mensen, mannen en vrouwen, die zetten zich in voor dat goede doel. Mensen die problemen hebben, achterstand, milieu en dergelijke, om ze daarvoor in te zetten. In Nederland zijn er 12.000 mannen en vrouwen lid van de Alliance Club. Vertegenwoordigd in 430 clubs. Dus in Nederland 12.000 mannen en vrouwen. Dan gaan we naar de Lions Club Zandvoort. Die is opgericht op 24 april 1965, dus 48 jaar geleden. En die club die is nog steeds super actief. Die telt momenteel 38 leden. Het is dus net zo oud als de Recreade om maar even ja, te precies, zeggen. Ja, precies. En uh, die club in Zandvoort is uh, super actief. En een groot aantal activiteiten, materieel en immaterieel. Materieel door acties te doen dat geld oplevert, waardoor bepaalde doelen uh, gefinancierd kunnen worden... maar ook immaterieel. Gewoon de mouwen opstropen en actief werken. Dat betekent bijvoorbeeld met die stichting doen. Uh, dan staan we met z'n allen in huis in de duinen en in de boerdaan... en met pluspunt te werken. Dan wel bij mensen thuis het huis opknappen... of de tuin opknappen, of wat dan ook. Pieter, dus... wat, wat voor soort mensen is lid van de lijn? Nou, onder andere onze burgemeester, Nick Meijer... die is lid van de lijnclub. Ja. Uh, er zitten mensen in als Jan Keizer hier uit Zandvoort... Ja. Uh, de, de dominee is lid van de Lions Club, dominee van der Linden. En zo een groot aantal van dat soort mensen. Het is een doorsnee van de maatschappij. Het, het wordt... zijn niet specifiek zakenmensen of mensen... Oh nee, oh mensen... nee, oh nee, nee, nee. Is het, nee, Het is geen eliteclub? Nee, absoluut niet. Word je uh, daarvoor wat... uitgenodigd? Om ja, je moet ooit... uitgenodigd worden, maar het is dus geen eliteclub. Tegendeel, het is een doorsnee van de maatschappij. Maar er wordt wel gekeken naar vaardigheden van mensen... Nee, ook niet. Je ...die moet... bruikbaar zijn binnen de line. Je moet passen in een vriendenclub. Want alleen okay. acties kan je doen als je een vrienden bij elkaar kan zijn... Ja, dus, maar je uh, moet wel wat dus, capaciteiten hebben. Je, je moet bereid zijn om er uh, tijd aan te besteden. Ja, ja. Nou, oh. en zo werkt dat uh, nu al 48 jaar. En uh, het is altijd gezellig. We komen twee keer per maand bij elkaar. En er worden allerlei acties besproken. Je bent zelf ook lid van de Lions Club. Ja, al 35 jaar. Ja, precies. Mm. Dat is een hele tijd. Oh ja. ja, ik nee, ben er een Heb opgebracht... maar mijn vader is de oprichter van de club in Zandvoort geweest. Okay. Dus als kleine jongen heb ik dat wel meegemaakt hoe dat allemaal ging. Ja. Dus zo krijg je toch een beetje besmetting, uh, ik ben besmetting. met de achtergrond. Van de, uh, ja. Het is ook niet iets voor rijke mensen. Uh, kijk maar naar mij... Uh, het is... Het is uh... Nou, je bent ook geen armoedzaaier. Nee, maar er, er zitten ook, ook mensen tussen die uh, werkelijk zijn... die uh, bijstandsuitkeringen hebben en dergelijke. Dus, dus ze betrokken zijn met de maatschappij... Dorsten. en iets kunnen betekenen voor een van een ander. De bereid de belbusterijen die uh, bereid zijn om... in het ja. voorjaar uh, met auto's en rolstoelen naar Keukenhof te gaan... en dan zijn we daar een dag aan het rijden met... Uh, onze, onze wat oudere medemensen. Oké. Okay. Dus maar dat, nu na het, het evenement. Ja, uh, het is een, een, een drukke maand. wordt het. <coughs> op 30 september aanstaande. hebben we een sponsor-golfwedstrijd op de Kennemer Country Golfclub. 30 september. Toen maar. Dan komen daar uh, een kleine 28 teams van vier personen die daar gaan golven. We kunnen de baan gratis krijgen, dus geen green fee of wat dan ook te betalen. En er zijn bedrijven uit heel Nederland die het fantastisch vinden om op de Kennemer Golf Club te gaan spelen ja. met vier personen. Ik wil ook nog steeds en spelen, maar zeker... mijn handicap is niet laag genoeg. En, en zeker na 15 september als we de KLM open daar hebben. Ja. Dus uh, bedrijven die melden zich massaal aan, dus ja. ik geloof dat het nu vol zit, en die betalen daar behoorlijk wat geld voor ja. om die dag met vier mensen, met een team ja. te kunnen spelen. En natuurlijk hebben we weer leuke prijsjes en dergelijke en eten na afloop. Betekent dat dat, levert... dat de kast van Lions uh, Ja, dat gaat allemaal de naar de stichting Lions helpen okay. kinderen. Daar zal ik zo meteen wat van zeggen. Ja. Uh, maar dat levert een uh, 10.000, 15 15.000 euro op uh, gewoon zo'n golfwedstrijd. Dan twee weken later, dan hebben we dat grote activiteit Culture at Beach. zou zal ik ja. zo meteen over vertellen. En 27 oktober hebben we de horeca Brits gezond Dan komen er 500 ja. mensen uit heel okay. Nederland. Ja. Britsen en die spelen van kroeg naar kroeg naar kroeg. Ja. Een paar potjes spelen, op, opstappen, naar de volgende kroeg toe. Redden ze dat wel aan het einde van die, van die rit? Ze redden het net. Ze, je ziet wel dat er wat fouten worden gemaakt bij de laatste ronde. Maar ja, Pieter, ik zie ze ook punt. allemaal naar de lunch uitkijken. Dat is een hoogtepunt. Dat is een hoogtepunt. Ja, ja. en, en dat is het leuke. De, al die kroegen willen meedoen. Ja? Allemaal. Allemaal. Ja. Het, is, het is ongelooflijk. Uh, hoe actief ze daar zijn, van, kan het ook bij mij en kan het ook bij mij? Nou, ja. ik geloof dat er nu twaalf kroegen zijn die meedoen. Ja, en we hebben en, er genoeg in zandvoort. En kunnen. inderdaad, de lunch. Wie mag de mooiste lunch serveren? Ja, ja, ja. Nou, daar worden weer prijzen opgezet. En die mensen zijn zo enthousiast. Dus die boeken meteen voor het volgend jaar van bekomen. En dan komen ze uit Limburg, Friesland, Groningen, overal komen ja, ze vandaan. Geweldig. Een dagje zandvoort. Dat ja, is leuk. Nou, dan Culture Uit de Beach. Dat is dus 6 oktober. Dat heeft ook in de kranten gestaan. Ja. Uh, we hebben een, een samenwerking met de Stad Schouwburg en de Philonie Haarlem. En met een, een, een aantal beachclubs, stromtenten, zeg maar. En uh, dat is vorig jaar uh, voor de tweede keer. Het is dus dit keer de derde keer. Ja. Vorig jaar is het zo'n succes geworden. Uh, het was voortijdig al uitverkocht. Het levert ook weer 10.000 euro op voor het ja, goede doel. Voor het goede doel. En uh, die Stad Schouwburg en Philomenie, die hebben een aantal artiesten die ze een beetje in de publiciteit willen brengen... die het komend jaar bij hun komen optreden, ja, in de Stad Schouwburg de optreden. Promotie, uh... En die zeggen van, kan dat in een promotieactiviteit gedaan worden? Ja. Nou, dan hebben we nu een uitbreiding van de beachclubs, de strandtenten. We hadden er vorig jaar vier, nu hebben we er zes. En dat is Vokes, het is Vokesstrand, Vokes, Vokes, ja ik ja, zeg ja, maar op Engels, het Engels hoor. Ja, ja, ja, hoor. avond van, van Zandvoort natuurlijk, Take 5, Plazant, uh, Ropanui en, en Club okay. Nou, Die doen dus mee en daar gaat dus een festiviteit <kwijnt> plaatsvinden op 6 oktober vanaf 5 uur. Ja. En ben je geïnteresseerd dan kies je dus een beachclub waar je de hele avond blijft dan krijg je een diner, een drie gangen diner en dan komen een aantal artiesten tussen de gangen optreden. En vervolgens gaan die artiesten met de rotvaart weer naar de volgende strandtent... en zo wisselen ze elkaar af. Dus eh, de hele avond krijg je een heel gebeuren te zien. Je maakt ons nieuwsgierig. Kun je Ik kan een avond paar, avond paar artiesten noemen. Ja. Eh, eh, ja, het ligt natuurlijk aan mijn gebrekkige kennis van eh, de artiesten... maar een van die artiesten is Miss Molly and Me... Rewind en Say Hello, Martijn Weerenburg en Helge Slikker. Uh, volgens uh, de Stad Schouwburg is het de nieuwe muzikale sensatie in de theaters. Het beste dat Nederland qua aanstommig zinger, songwriter talent te bieden heeft. Nou, dat wordt zo even medegezegd. Het schijnt werkelijk top, top van de artiestenwereld te zijn. Dan hebben we Ryan Pandé met uh, het theaterprogramma drie keer Rayen... Uh, het is een, uh, een, een, een, een stand-up-comedie. En uh, volgens televisiejournalisten uh, is het... Je kent hem? Uh, de Favorit. naam, ja. Nou, dan hebben we nog Pieter Derks. Ja, uh, uh, uh, razend ik. actueel met prachtig moedseerde liedjes. Ja, van, en, maar Pieter Derks is toch ook in de wereld draait door? Ja, Als klopt. Als stand up comedian. Klopt, helemaal. Ja. Nou, dan hebben we uh, de groep uh, Piepschuim... In veel te strakke broeken en in alles onthullende en niets maskerende voorstellingen over knelmende zaken. Er wordt van alles gesuggereerd, Goh, maar uiteindelijk. spannend. Niets blootgelegd, want pieps piepschuim stelt dat allemaal wel wat ruimer gezien mag worden. Ook het tweede theaterprogramma van deze muzikale cabaretgroep staat bol van wonderlingen, gedachtenkronkels, geraffineerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Nou, Le dat wordt wat bijzonder, denk ik. Dan hebben we Emilio Guzman. Ja. Emilio ja. Guzman, ook bekend. Ik ja. hoef er niets van te zeggen. Mooi. En natuurlijk de topper is Dolph Janssen. Ja, ja. Dolph Jansen Janssen komt. En, uh, naar Zandvoort. En gaat dus ook een aantal struntpunten langs om uh, te vertellen. Uh, ja, het is een mooi prater, een nadenker, een dichterregelaar. Uh, hoofdafdeling Ad-Rem van de gemeente Ouder Amstel. Ja. En hij wordt, uh, deze week wordt hij 50 jaar. En daar wil hij een heel programma over maken. En dat gaat hij dus uit uh, de in de strandpaviljoens. En is het zo dat een artiest bij al die strandpaviljoens ja. langs gaat? Ja. Dus als je daar zit, krijg je ze allemaal een keer langs? Precies. Nou. Okay, geweldig. Verder, in elke strandtent zijn de masters of ceremonie uh, onder andere Milou Frenken, ook bekend, Jan Pietersen en onze Zandvoortse Frank Paardenkoper. Dingetje. Dingetje die ja, we. ja, die kennen we. Nou, die, staan in, die staan vast in de strandtent en die praten het aan elkaar en die lanceren de nieuwe uh, mensen. Opperstalmeester. Opperstalmeesters. Opperstalmeesters. Nou, nou, maar... Ze komen er nog drie bij, dus in elke strandtent heeft een master of ceremony. Uh, van vorig jaar heb ik gehoord, uh, ik was helaas in het buitenland, dat het absoluut de top is. Uh, de strandavioens ijveren om een mooiste menu neer te zetten. <coughs> en dan ja, al die artiesten die dan even langskomen. Het is echt uh, subliem. Het was dus vorig jaar uitverkocht. Kaarten zijn te koop bij de strandtenten. Dus daar kan je... Je stroomt je kaart kopen, kost oh ja. 75 euro. Nou, dat is toch je, eigenlijk niet duur. Dan krijg je optreden en het is voor een goed doel. Ja, ik wou net zeggen. En een het, drie gangen menu en het optreden van de artiesten. Precies. En het goede doel. Nou. Het goede doel. Even, het is één derde, één derde, één derde. een derde is voor het strandpavioen. Een derde is voor de artiest. En een derde is voor de stichting Lions Helpen Kinderen. Nou, nou dus die, uh, dat heel gaat netjes. Helemaal volledig het geld. want ja, we hebben geen kosten. Dus dat gaat allemaal naar het goede doel. En dat goede doel, dat kan een heleboel zijn. We werken Ik zeggen, namelijk dat... hier een zondvoer voor kinderen. Kinderen is ons hoofddoel. Uh, nou, daar hebben we inmiddels al sinds 1974 een paar ton aan besteed. En wat uh, Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn een rolstoel. Omdat de gemeente weigert een rolstoel te geven, dan doen wij dat. Uh, dat kan zijn uh, een, een kersttheater voor kinderen. Je weet dat in de Straubburg twee ja, jaar geleden ja. Scrooge werd Scrooge, gespeeld. Ja, ja. Nou, de Lions heeft die voorstelling uitgekocht. En daar hebben we 300 kinderen, achterstandskinderen. hebben we daar naartoe gebracht via jeugdzorg. en die hebben daar de avond van hun leven gehad. Dat gaan we in december aanstaande weer doen. Dus daar is geld voor nodig ja. om die voorstelling uit te kopen zodat die kinderen naartoe gaan. Maar we hebben ook uh, twee jaar geleden voor een AID voor de SV Zondvoort gekocht. We hebben een vakantie op Tessel voor gehandicapten, lichamelijk gehandicapten. En we zorgen dat die mensen daar naartoe kunnen gaan. Uh, en, en jullie zorgen dan ook dat er begeleiding bij alles, is en dat de alles, mensen daar en blijven? En financiering en de hele toestand. Dus ja, alles. Uh, we hebben kampen voor uh, mensen die onder de brug slapen, kinderen die soms al moeder zijn en dergelijke. En dan zorgen we dat ze een week even uit de problemen zijn en dan gaan we met die kinderen opstappen. Met wie hebben jullie contacten dat jullie dit soort uh, kinderen zeg maar in het zicht krijgen? Jeugdzorg voornamelijk. Jeugdzorg. En, en, en doktoren en pastoren en dergelijke. Ja. Dus we zijn goed op de hoogte van het leed achter de schermen. Oké. Okay. Maar ook in het buitenland. Uh, we hebben busjes geregeld voor vervoer voor weeskinderen uh, in diverse landen. Uh, we zijn druk bezig met uh, de hiv-bestrijding En mondiaal hebben we natuurlijk als Lions uh, de blindheid de wereld uit. Ja. Er zijn 30 miljoen mensen blind in de wereld. Uh, meestal allemaal star en rivierblindheid. Nou, Daar worden miljoenen aan besteed. Wij betalen de vliegreizen voor de doktoren. Is en is te verhelpen, hè? Is uh... Precies, dan is het een simpele operatie en dan kunnen die mensen weer zien. Uh, dus dat is ons doel, om de blindheid, onnodige blindheid uit de wereld te halen. Goed. Nou, het is... Uh, ik ben er stil maar, van, uh, Pieter. Hoeft ja. niet. Ja. Maar, ja. Ja. Wij moeten ook wel 6 stil oktober, ja. cultuur uit de beach. 75 oh, okay. euro bij de strandtenten die ik genoemd Aanmelden. heb. Gewoon daar te Genoteerd. Komen. Nou, wij moeten geloof ik gaan afsluiten. Wij moeten gaan afsluiten. Ja, want anders komen we er helemaal niet meer Het tussen door. Het slokje van gehoorzaamheid. Ja. Pieter, heel erg bedankt, nou, hartstikke bedankt voor, voor je, je uitleg en goeie, je komst. Precies. Hier. Goed, ja. we, de agenda voor morgen. Eigenlijk hebben we al een groot deel van die agenda we besproken. Ja. De caravaan. Uh, er is op dit ogenblik gaat er minigolf uh, op Centerpark. Van ja. start, waar je nog eventueel naartoe zou kunnen gaan. Recreate hebben we het over gehad. Ja. Uh, morgen de uh, aftrap. Zondag het 10.000 stappen van Zandvoort Actief. Dat is www.zandvoort-actief.nl om 10 uur. En dan volgende week zaterdag een flower power party bij Beach Club. Daar wordt op Facebook druk over gesproken met iedereen. Of dat de kostuum zal klaar liggen enzovoort. Ja. En we hebben weer kermis hè? We hebben weer kermis. Nog ja, even voor alle komt. duidelijkheid volgend weekend van start. Ja. En dan uh, blijft hij acht dagen staan op het Badhuisplein en de boulevard. Goed. We gaan uh, de medewerkers bedanken. Ja, die ontzettende goede jongens van de techniek, die gaan we bedanken. Ja. Allemaal. Ja, Zijn er